Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Donald Trump is als eerste Amerikaanse oud-president schuldig bevonden in een strafzaak. Een jury oordeelde dat hij documenten heeft vervalst om te verdoezelen dat hij zwijggeld had betaald aan pornoactrice Stormy Daniels. Over ruim een maand bepaalt een rechter welke straf hij krijgt. Trump heeft woedend gereageerd op het juryoordeel dat, volgens hem, het werk is van de regering Biden. Hij zegt dat de echte uitspraak op 5 november volgt, want dan zijn de presidentsverkiezingen. Daar kan Trump nog gewoon aan meedoen. Maar als veroordeelde misdadiger mag hij in zijn thuisstaat Florida waarschijnlijk zelf niet stemmen. De hellingen van de parkeergarage in Nieuwegein... die afgelopen weekend zijn ingestort... zijn de afgelopen jaren niet gecontroleerd. Met de parkeervloeren gebeurde dat wel... omdat die van hetzelfde type zijn... als die van een ingestorte parkeergarage in Eindhoven. Maar de hellingen hebben een andere constructie... en daarom was er geen reden om ze te controleren... schrijft het gemeentebestuur van Nieuwegein aan de Raad. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt... hoe het kan dat ze toch zijn ingestort. Er vielen zondag geen slachtoffers. Ronald Plasterk noemt zijn ingezonden brief in de Telegraaf... waarin hij excuses aanbood aan Pieter Omzicht, geen ideale vorm. Hij zei dat op tv bij Sofie en Jeroen en in het FD. Plasterk was door PVV-leider Wilders gevraagd om premier te worden... maar NSC-leider Omzicht had bezwaren tegen hem vanwege verschillende incidenten. In de Telegraaf schreef Plasterk toen een briefje met Sorry, Pieter. Hij zegt dat Omzicht de tekst van tevoren had gezien... Uiteindelijk trok Plasterk zich terug omdat er vraagtekens waren over de verkoop van zijn bedrijf. Daarover zegt hij dat hij zich helemaal had willen laten screenen. Het weer, vannacht nog een enkele bui, vooral in het westen, minimaal rond 10 graden. Overdag af en toe zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. no Fire. Can't enough of your love. Can't get enough for your love. Can you be you San Francisco I take you back to 1969 Steve Het ritme, ritme van ZFM. ZFM. 6.9. ZFN